Prater met het TRS Journaal. De schietpartij in de Amerikaanse stad Fort Myers in Florida was geen terreuraanslag, heeft de politie gezegd. Wat het motief dan wel was, is nog onduidelijk. In een nachtclub werden bijna 20 mensen neergeschoten, een jongen van 14 en een man van 18 kwamen om het leven. De gewonden zijn 12 tot 27 jaar oud en er zitten drie mensen vast voor de schietpartij. De man die zichzelf gisteravond opblies in de Duitse stad Ansbach... was een aanhanger van IS. In een filmpje op zijn mobiele telefoon... zweert de 27-jarige Syrische vluchteling trouw aan IS-leider Bagdadi. Ook kondigt de man wraakacties aan op Duitsers... omdat Duitsland volgens hem betrokken is bij de moord op moslims. Of de man daadwerkelijk contact had met IS is onduidelijk. De Duitse autoriteiten benadrukken dat de man in de war was... en werd behandeld door een psychiater... Bij de zelfmoordaanslag raakten twaalf mensen gewond. Voor de kust van Breskens in Zeeland is een rondvaartboot vastgelopen. 26 passagiers en een bemanningslid zijn met reddingsboten van boord gehaald. De boot is tijdens een excursie gestrand op een zandplaat in de Westerschelde. De schipper en een ander bemanningslid zijn aan boord gebleven. Ze wachten tot de tij vanavond hoog genoeg is om op eigen kracht los te komen. Door het zomerweer heeft de reddingsbrigade een drukke periode achter de rug. Afgelopen week moest de brigade bijna 2250 keer in actie komen... bij de kust of op een recreatieplas. Volgens een woordvoerder is dat zelfs voor een zomerweek uitzonderlijk veel. In zo'n 60 gevallen was de situatie levensbedreigend... maar er is niemand overleden. De hulpverleners rukten onder meer uit... voor mensen die onwel waren geworden door de warmte... voor zoekgeraakte kinderen... en voor surfers en mensen op boten die in nood waren. Het weer. De komende uren schijnt de zon geregeld. Het blijft vrijwel overal droog. Het is rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Zowel in de ochtend als in de middag. Hier en daar valt een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat maar één file. Op de A7 Zaandam richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Wognum 8 kilometer. En een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen.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 Yesterday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 That you've gone. me Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. Zie FM TV op kanaal 45. 45. Laura non è, è andata via. Laura non è più cosa mia.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 Z, van Zon Zee Zandvoort en Zoom de Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt.